duidelijkheid geven over welke banken in Europa kwetsbaar zijn en extra financiële steun nodig hebben. Zeven van de 91 banken doorstonden de stresstest niet. Het gaat om vijf Spaanse, een Griekse en een Duitse bank. Ze hebben te weinig kapitaal om een volgende crisis te doorstaan. De vierde en laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse telde uitzonderlijk weinig uitvallers. 198 wandelaars haalden de eindstreep niet. Bij vorige edities was dat het dubbele. De Vierdaagse is door ruim 36.000 mensen uitgelopen. Ruim 3400 wandelaars vielen uit. Vanochtend om half tien ging een man uit Groot-Brittannië als eerste over de streep. Vorig jaar was hij ook al de snelste. De laatste etappe ging via Kuik terug naar Nijmegen... waar de wandelaars feestelijk met bloemen werden onthaald op de Via Gladiola. Het weer verspreidt over het land enkele buien, vooral in Limburg met onweer. Vanavond wordt het droog, morgen overwegend droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zon, zee, zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zie het. We are coming to you.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 Five, four, three. Hier bent zon voor, ben nu keihard door jouw speakers. See it! En hey, misschien kennen jullie nog wel Raven Maze Forever Together. Alweer een jaar of, wat zal ik zeggen, 15 terug. Maakten ze helemaal de clubs gek. Nu in de Grant Nelson Remix. Als een hele mooie uuropener. Mijn naam is DJJK. En ja, normaal gesproken zit hier tegenover mij de one and only DJ ten Oven. Helaas is hij aan het genieten van een. Heerlijke vakantie, nou ja, helaas. Dat moet natuurlijk ook gebeuren, maakt niet uit. Dus je zult het vandaag met mij alleen moeten doen. En wie komt er waarschijnlijk nog meer langs? Waarschijnlijk? Nou, ik mag toch wel hopen. Anders wordt het drie uur lang DJJK en dat lijkt me voor jullie een beetje veel. Zo meteen komt ze voorbij, DJ Dion Sydney. Misschien heeft hij nog eigen producties, we gaan het meemaken. Wat we zeker gaan meemaken, dat zijn de nieuwtjes natuurlijk. Want wat hebben we allemaal deze week bij elkaar gesprokkeld aan nieuws? Een feestje at the beach. Ja, je kent het waarschijnlijk nog wel van BLM 9. Wie er deze keer staat. Dat hoor je straks natuurlijk. Eric En Warren Fellow. Die komen ook op een heel leuk feest draaien. Welk feest dat is. Dat hoor je straks. Straks sneakers. Gratis. Nou ja. Mooier kunnen we het niet bedenken als de echte Nederlanders toch. Dus dat score komt straks voorbij. We hebben nog een nieuwtje over Latin lovers. En natuurlijk rond de klok van 10 voor 10... De See It Party Guide. Wat is er dit weekend te beleven? In welke club? Wij zorgen dat je nergens voor een dichte deur staat. De Twitter-rubriek. Twit, tweet it or beat it. Hij komt ook voorbij. En geloof het of niet. We gaan ook in die tussentijd nog lekkere muziek draaien. We je van deze van Huck and Pep. Sweet Rosie in de Toka Disco Remix. Dit is jouw CFM Voort. Mijn naam is DJJK. Zorg dat je hem aanhoudt. Tot aan 12 uur. George Meer, natuurlijk op jouw zeefemstand voort bij See it. Ongetwijfeld zal hij daar misschien voorbij komen. En ja, waar is dat dan? Natuurlijk, at the beach with Ferry Corse. Bij BLM 9 hier bij Bloemendaal. Zondag 8 augustus voorzorgt DJ ProDucer Ferry Korsten een 4 uur durend optreden. Bij Beach Club BLM 9 in Bloemendaal en Zee. Groot geworden met trends. Bestrijkt zijn repertoire vandaag de dag ook. Progressive, Electro en House. Zijn set wordt voorzien van een dikke light-and-visual show, zoals dat bij optredens van Corsen verwacht mag worden. Jos Cabriel wordt het publiek vanaf 3 uur op en na zonsondergang neemt Bart Klaassen tot middernacht de laatste 2 uurtjes van het feest voor zijn rekening. At the Beach Wit Beach Club BLM 9 is vorig jaar voor het seizoen gestart met de At the Beach Wit reeks, waarbij bijzondere artiesten in de spotlight gezet worden en de ruimte krijgen om extra lange sets te draaien. In juni 2009 was Ferry Korst als een van de, al eens headliner van een zo'n editie. Dat, wat wegens groot succes nu dus ook een vervolg krijgt. Ook Eric, Don Diablo, Roog en At The Beach With, Finest, DJ uh, Jutes, uh, waaronder Sunnery, James en Ryan Marciano vervulden hoofdrollen binnen dit BLM concept. Ferry Korsen, nou ja, verder heeft hij geen introductie denk ik nodig. DJ producer Ferry Korsen al jaren verkozen tot een van de top 10 DJ's in de DJ Mac top 100. En dit jaar voor de negende keer genomineerd voor de DJ Ibiza Awards. Hij draait voornamelijk in het buitenland. In zijn agenda staan landen als Duitsland, USA, Australië, Jordanië, United Kingdom en niet te vergeten Ibiza. Waar hij onder andere staat in de Cream Amnesia op 5 en 19 augustus wel te verstaan. Nou ja, als je het toch in je agenda pakt: 16 en 13 september, of uh, en 23 september, is hij er ook. Dus At the Beach weer het op 8 augustus is voor ons nog de enige mogelijkheid om hem deze zomer in eigen land aan het werk te zien. Eind maart bracht hij het compilatiealbum Once Upon a Night uit. En hij is op nummer 1 op iTunes in de Amerikaanse uh, top 10 uh, binnengekomen. Nou ja, dat is toch top? Een mooie aanleiding voor de nieuwe wereldtour genaamd One Upon a Night. De uh, experience is eind september. En ja, eind, uh, van, eind september ligt ook gelijk de opvolger... ...One Super Night Night 2 in de winkels. Ja, en begint Verikorsen gewoon een maand lang aan toeren door Amerika. Ik zeg, tickets kopen voor At The Beach wit Verikorsen. Ze zijn 12,5 euro in de voorverkoop. En natuurlijk bij de premiere en via www.blm9.nl te verkrijgen. Mocht je niet in de gelegenheid zijn, haal ze dan gewoon aan de deur. 15 euro ben je binnen... Ik zou erbij zijn, want het is een, een leuk feest. Wat hebben we nog meer voor jullie klaarstaan zometeen? Natuurlijk nog meer hete hits. Maar wat dacht je ook van deze lekkere track? Robin S. en Corey Gibbons At My Best. Nou denk je, hé, hey, dat is een oude track? Inderdaad. Maar nu zijn de remixes uit. Op Nieuws Records. Je hoort natuurlijk als eerste Zie je het? Op jouw 7 104.5 106.9 En op het internet www7 Zandvoort. Ben Dit hoor je hier natuurlijk bij jou, zie je het. Ofwel gewoon het grootste dansvloer. En dan brengt ons bij het volgende. Eric en Warren Fellow. Die zijn te vinden op Smaakstof. Hij zou zeggen, ja, ik kom wel vaker bij Smaakstof. Maar ik heb ze nog nooit gezien. Dat kan kloppen na een tijdelijk Strandseizoen sluit Smaakstof op 25 juli. Haar, oh, uh, ja, haar BLM 9 zondagmiddagsessies af. Met een laatste knaller. Een zestal rasartiesten betreedt die dag de DJ-boot voor een 8 uur durend techhouse-offensief van formaat. Warren Fellow, Eric Timo Romme, Frankie Rizzardo, Juri Donuts en Bjorn Wolf laten stuk voor stuk zien wat zij onder smaakvolle vierkwartsmaten verstaan. Warren Fellow heeft zich de laatste jaren opgeworpen als begenadigd DJ en producer. Jarenlang ervaring in de studio en een ongebreideld enthousiasme achter de decks maken hem tot een absolute publieksfavoriet in binnen- en buitenland. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Eric E. Die met zijn brede inzetbaarheid alles van bunker tot arena op zijn kop zet... en na 20 jaar nog altijd een van de volste agendas van Draai Nederland erop nahoudt. Of Smakes of laat E. zich uh, graag van zijn diepste kant zien... Zowel Jury Donats als Frankie Rizzardo zijn berucht om een hoogstaande dansvloer minnerij. Beide maakten furoren op housefeesten als sneakers... en hebben zich met een frisse techhouse sound in de kijker gespeeld bij Smaaksof. Zo ook Timo Roma, die met zijn stuwende ritmes iedere heup aan het wiegen krijgt. En niet te vergeten Bjorn Wolf, die met zijn robuuste beats weg is... een niets ontziende doorbraakte werkstellige. Genoeg reden om deze laatste zondag van jullie naar, na, naar Smaaksoft te komen... ...voor een overheerlijke muzikaal onderhoud. Smaakstof! verzorgt deze zomer de zondagen bij BLM 9... ...en grossiert in smaakvolle house en techno. Iedere zondag kun je tussen 4 en 12 de Smaakstof-DJ's bewonderen... ...bij een van de fijnste strandtenten die ons land kent. Tot 6 uur is entree gratis. Daarna een tientje in de voorverkoop en 7,5 aan de deur. Smakelijker dan dit vind je ze niet. De liefhebber is gewaarschuwd. Zometeen nog meer hete nieuwtjes. Maar nu eerst... Vette muziek, wat dacht je van deze? Serge Devon Addicted er door je speakers I'm Op jouw zal voor. Straks nog, tweet it or beat it En natuurlijk The one and only DJ Dion Sidney Speakers. En we hebben nog meer nieuws. Heet nieuws. Sneakers in de stad. Op Stadhuisplein en Park Hilaria. Na een knallend eerste editie in 2009 werd direct uitgekeken naar een passend vervolg. Op zaterdag 31 juli van 12 uur middags tot middernacht keert het gratis toegankelijke dance-event Sneakers in de stad terug op het Stadhuisplein in Eindhoven. Hartje zomer in het hartje centrum staat de sneakerspost apparaat met achter de draaitijafels een zeer vrije selectie top DJ's. Even een opzomming. Eric e, Bingo Players, Hartwel, Benny Rodriguez, Ralf Hero, Glazer, Frankie Lizardo, Crew Venedict, Carl Tricks, Jasmine Jasmin Le Bon, Sandro Silva en Cru. Ze worden begeleid met vocalen en shoutouts van de drietal MC's. Jan O, Busy en Mo MC. Voor meer informatie over het concept en de artiesten, zie www.sneakersindestad.nl En je kunt ook gewoon even kijken op www.onemanagement.nl Het managementbureau van alle bovengenoemde artiesten. Bewust in de stad! Sneakers in de stad wil haar bezoekers niet alleen hard, maar ook bewust uit hun dak laten gaan. Aan de ingang van het feestterrein zijn oordoppen te koop in een kauwgomballenapparaat om zou bij te dragen aan de preventie van gehoorbeschadiging. En ook het promotieteam van Fight Cancer, Love Life, vraagt op een gezellige manier aandacht voor een ongezellig thema. Snacken kan met fair food, gezonde voeding die verantwoord is, ingekocht. Voor de koffieliefhebbers is die vrolijke koffiebus van Cup of Joe aanwezig. Hier geen slappe bakken, maar een ruime keuze aan verschillende koffiesoorten van kwaliteitsmerk. Brandmeester, uiteraard is er ook een frisdrank en aan piljes geen gebrek. Vrijdag 30 juli tot en met zondag 8 augustus... ...vindt bij de Kennedylaan in Eindhoven Park Hilaria plaats. Een evenement met kermis, circus, straattheater en veel muziek. Vision Planners, organisator van onder andere Sneakers in de Stad en Sneakers Festival... ...heeft de invulling van de Dance Area op Park Hilaria voor haar rekening genomen. Veel artiesten uit de Sneakersstal treden hier ook op... ...zoals op 2 augustus Sandro Silva, DJ Rocket en Bissy. Op 3 augustus kun je daar vinden Jasmin Bol, René Ames en Beggy Begovic. En op 7 augustus Schizophrenics, Rolf Hero en Mo MC. De beats klinken door de week van, van 7 tot 12 en op vrijdag en zaterdagavond tot half 1. De toegang is gratis en voor het volledige programma en meer informatie... kijk je gewoon eventjes op www.parkhilaria.nl. Nou, dan hebben we ook nog een klein nieuwtje over Sneakers Festival 2010... Later dit jaar pak sneakers nog een keer groot uit in die omgeving. Eindhoven met het sneakers Festival op Aquabest. Zaterdag 18 september wel te verstaan. En het is het laatste outdoorfeestje van het seizoen. Bereid je voor op Funkerman, Irky, Dicky Dex, Bingo Players, Baggy Begovic versus René Ames, Extins, Glazer. Ja, en weet je niet wie Glazer is? Dat is gewoon Shakespeare en Lady B. We hebben ook Dark Raven, die komt ook nog voorbij, DJ Jean. Maar ook Kaiser Disco, Warren Fellow, Joris Vorn en heel veel meer. Hier heb je wel kaarten voor nodig en de kaartverkoop is in volle gang. Voor tickets en meer informatie check je gewoon www.sneakers.nl Sneakers met een Z om teleurstelling te voorkomen. Tot zover deze hit. Zo meteen. Tweet it or beat Of een nieuwtje. Je gaat het meemaken. Nu eerst door met lekkere muziek. Maar wat dacht je van deze? De nieuwe J.D. Davis en die J.Rolf Kooting. Hierbij zie je het op jouw CWM's antwoord. En ja, nieuw, nieuw, nieuw. Oftewel nieuwtjes. Let in Lovers. Dat is de volgende die we voor je hebben klaarstaan. Letten op zaterdag 7 augustus vindt in Amsterdam de jaarlijkse Gay Pride plaats. Volgens mij gaat Dennis daar ook elk jaar naartoe. Ja, sorry, hij zou hier het eerste uur zijn. Maar ja, vergeten, vergeten. Dus we vrijen er gewoon even in Dennis gaat daar zo gezellig heen met zijn vriend. En daar springt Let in the Lovers natuurlijk meteen op in. In de trouwlocatie Panama staat er voor de echte fans die de hele dag gefeest hebben in het centrum van Amsterdam, of juist niet, een heerlijke afterparty te wachten. Een avond vol trommels en congas, ijskoude cocktails, tropische temperaturen met vlinders, kokosnoten, palmbomen en dat alles in een Braziliaanse sfeer die Latin Lovers juist zo lief is. En natuurlijk staan de heetste artiesten weer te trappelen. Want naast Boom Brazil in de studio staan ook Lucien Voort, Chris Rocks en Jasper Clash, Jip Deluxe en MC Roga hoog op het podium. Lucien Voort, aga, de Dreadman of kunnen we beter zeggen de Funky Drummer. Drummer klinkt in ieder geval goed in de oren en al helemaal voor Latin Lovers deze avond. Komt er goed van pas. De altijd energieke voort, zoals zijn drums keihard door de Panama heen laten gieren... Zo, ...zoals hij dat al jaren doet op alle grote festivals en vetse clubs door heel Nederland. Het energieke back-to-back -back duo, ofwel de krachtpatsers en dieselmotoren achter het concept... Latin Lovers, Chris Rocks en Jasper Clash, komen met gieren ba gierende banden de club binnen. Voor een primetime tribal Latin set, zo over tongtwisters gesproken... Dit doen ze spontaan, wel vaker in de Panama, maar ook op andere locaties. Feesten en festivals in Nederland zijn zij geliefd. Zij Zo staan zij deze zomer vaak achter, uh, samen achter de pioneers in Bloomingdale. Met on de beach en het Zomerkriebels festival. Jip de Lux ziet er altijd goed uit. En speciaal voor deze avond trekt hij een nieuw goed broekje aan. Met een nog beter shirtje. Jip de Lux... Maakt de laatste tijd verloren op de bekende gay-minded Villa Achterwerkfeesten. En is daar uitgegroeid tot een Waricoon. een legende en dus ook vaste resident van dit concept. Achter de mix staat de gespierde Muller MC Roga. Met zijn al fantastische lyrics. En ja, soms zie je onze eigen DJ Dion Sidney ook gezellig meefeesten daar in de zaal. Want ja, hij is ook uh, helemaal gezellig. Let In Lovers breidt uit in Amsterdam. En iedere keer is de club binnen no time de, tot de nok toegevuld, nieuwe gezichten, trouwe bezoekers en natuurlijk de vaste fans die Latin Lovers overal volgen. Panama is een van de mooiste clubs die Amsterdam rijk is. Al jaren beheren zij een grote rol in de Nederlandse dansie. Met een uitgebreid lichtprogramma, een superdik geluidssysteem en een verzonken dansvloer is intimiteit het sleutelwoord. Met het zomerse decor en de setting van Panama is deze fantastische internationale club ideaal voor Latin Lovers. De club straalt warmte uit en dat is precies wat het concept zoekt. Laat je verrassen door de combinatie van Latin Lovers en Panama. Stap dus snel in je kBO, scooter, step-of-tram of zaterdag 7 augustus naar Latin Lovers in Panama. Wat dit meest vrouwvriendelijke concept van Nederland heeft bewezen waarom het ook thuis hoort in Amsterdam. En je mag je handdoek meenemen, want het zal er zeker... Weet er heel heet aan toegaan. Nou, dat belooft allemaal wat. Wat ook wat belooft is straks de DJ-set van DJ Dion City. Je hoort hem straks na de klok van 10 uur. Nu eerst Carry Chaos. My love is free. 2010. Tot zo, de partyguide. Goedenavond Dennis. Goedenavond. Sorry, stond je in de file? Stond je in de file? Ja, ja ik dacht al het ergste joh, van die trauma-heli vandaag had je, op het strand. Had je de ANWB al uh, gebeld? Ja, onder meer joh, voor voor je was al op tv joh. Hey. Het er nou... ligt hier helemaal dubbel hier eentje. Ja, ja. ja, zie je, het is het gezellige radioprogramma van jou als Zandvoort natuurlijk. Maar dat is hij de... Hé, hey, ik heb even de tweets op een rijtje gezet. Ja, de ja. Ja, show gaat gewoon door. Hè? De show gaat gewoon door. Lekkere muziek en hete tweets. Tweeten or beat Ja, wat is er allemaal gebeurd vandaag? Even de tweets erbij pakken. Thomas Gold. Die is zojuist geland in Dubai en hij zegt het is hier nu al fucking warm. Gewoon 40 graden en het is pas 11 uur s ochtends. Allemaal, helemaal lekker. Stuur maar een beetje warmt hier naartoe, want we kunnen wel weer gebruiken. Ja, echt wel. Mark Benjamin. De broer van Lady B. Die zit lekker aan de rotti. Vind je het lekker Dennis, de rottie? Zo, dat is heel lekker. Is dat heel lekker? Ja, nou, dan moet je een wel... kipfilet en uh, aardappeltje. Jij bent een echte connoisseur. Je moet Mark ja. Benjamin even eventjes uh, bellen ja, dan. dat zal ik even doen. Frank Sardo. Die is een filmpje aan het pakken. Welke film weet ik niet. Maar hij wordt ontzettend geïrriteerd door een uh, gast die naast hem zit. En met een familie uh, zak chips. En lekker op dezelfde armleuning en lekker kraken oh, in de ja, film. Ja, ik ken het. Heb ik ook gehad. Ja? Zo vervelend. Nou, oké. Okay. En, en helemaal, als twee mensen zijn die met elkaar lopen te kleffen. De hele tijd dat gebonk als je de hele tijd, Nou, daar word je helemaal niet goed van. Nee. Oh ja, was jij vorige keer mee naar de bioscoop, hè? Oké, okay. <laughs> DJ Chucky. Ja, hij wist niet dat hij zoveel Mexicaanse volgers had, dus hij is nou helemaal in de Mexicaanse vijf. En uh, wie weet gaan we dat ook merken bij het produceren. Want hij zegt, ja, de Mexican bubble, we've got it. Nicky Romero tot slot. Hij staat morgen op de Love Parade. De Love Parade, ja, hij is er weer oh. dit jaar. En hij komt zo meteen voorbij natuurlijk ook in de party guide Bij de 10 voor 10. We doen hem iets later. Want alles is wat later, hè, vandaag, Dennis? Ja, ja, ja, ja. Het ja, ja, ja, ja. is deftig, hè. Het ja, tuurlijk. Het is cool als je laat bent, hè. Oké, okay, nou het is hier inmiddels ook flink cool in de studio. Ja. Want we hebben de airco weer uh, ja, ja, de airco op uh, freezing staan. Het draait weer op zijn volle toeren. Hé, doe jij zo de partykaart eventjes gezellig ja, mee? Tuurlijk tuurlijk. tuurlijk. tuurlijk. Nou, zullen we dan eerst dan nog eventjes een lekker beat uh, eronder gooien? Wat dacht je van deze? St de spankers Dennis, ken je die al? Uh... Nee. Nee? Dan heb je vorige week niet het eerste uur geluisterd. Want toen kwam je ook voorbij. Sex on the Beach. wel gewoon... Nee. De zomerhit 2010. Maar I want another cocktail. <laughs> en denk je Dennis, is dit de zomerhit 2010 of niet? Nou, zou best kunnen. Het zou best kunnen, maar... Je... trompetten en uh, ja, het is altijd... Het klinkt uh, dat niet is altijd... overtuigend. Ja, sorry, ik vind het, uh, het is niet echt mijn ding. Oké, okay, maar wat denk jij dan? Atunkompan of oftewel broodje tonijn? Hé? Hey? Ken je die plaat niet? Nee. Nou, we moeten jou nog eventjes weer wat ik bijscholen. Moet, ja, ja, ik heb ziek op bed gelegen. Ik heb alweer een hele dag gemist gewoon. Ja, Mexicaanse kan... griepen ook. Nee, ja. Oké, okay, nou ja. Hé, hey, maar het gaat nu wel weer goed, dus... Uh, ja, ja, ja, ja. Je de gaat roti, niet wegvallen. De, de rot is er alweer uit, hoor. Oké. Okay. Dus, uh, <laughs> <laughs> het gaat niet straks uh, missen als je, tijdens jouw zit. Nee, Dat we opeens nee, moeten inspringen. Komt, uh, komt het helemaal komt helemaal goed. goed. Ja. Hé, hey, de klok zegt 10 voor tien. Als dus het is ik zeg, geweest. Dus ik zeg partyguide... Uh, we beginnen zaterdag in Escape Framebusters met onze uh, goede vriend. Vriend van de show! Raimundo. Van 11 tot 5. Uh, even kijken, kaartjes is 15 euro. Line-up: Raimundo, Tetro, Steven Quar en Eclectic at Deluxe met Danny. Dan nou, gaan we naar de Love Parade. Gaan we helemaal naar Duitsland? Ja, we gaan helemaal naar Duitsland. Ik hoop dat je... Uh... Nou ja, ik heb mijn auto net volgetankt, dus uh, we gaan het redden. Ja. En waar, waar is het precies in, Duiz in het Duitsland? Is in, uh, du okay, nou, het is in Duisburgstad. Oké, nou eens even een stukje rijden, maar... Zou het even je tomtom invoeren. Maar, maar, maar, we hebben wel... een hele Gratis Entree. Gratis Entree. Ook nog eens een keertje. En het is van twee uur s middags tot elf uur s avonds. Nou, ook mooie tijden. De line-up helaas, ja. die heb ik nou, benieuwd ik voor ik zie je... al een paar, paar... Oh nee, die foto's hoorden niet bij. Jong, jong, jong. Ja, nou, dat kan <laughs> toch... Nou ja, het moet nog pakket gemaakt worden. Dus, uh, maar wil je meer weten, ga dan eventjes www.loveparades.com... En dan zie je ze ongetwijfeld voorbij komen. Want als ze nou nog niet weten wie er moet draaien. En dan gaan we verder naar Hilversum. De filmstudio's hè. DJ Roog at Rex. Aan de deur 8 euro. Het is van 11 tot 5. Met twee DJ's Roog en Mike van Loon. En uh, www.rexhilversum.nl. Dat is de website waar je alle info kunt vinden. Next! Next. Next. En, dan, en dan gaan we naar de, zondag. Gaan we, naar het, gaan we lekker naar het strand. Als het weer mee zit. En anders dan, is het overdekt. En anders is het overdekt. Beachclub vroeger. Nope is dope at the beach. 10 euro. En het is vanaf 2 uur. Eindtijd is onbekend. Line-up is Benny Rodriguez. Jean. Schizophrenics. Kenneth G. Good Grip. Lina Aan. Dina. André Russo. Mo MC. Meer En Mathmatic. En dan... Tot slot, tot slot, Mardi Gras, ook, op, ook in Bloemendaal, dit is bij de buren, in Bloemingdale. Van 4 tot 12, Area 1, Chucky, Shermanology, Gregor Salto, Quintino, Scott en Zadi MC. En in het tweede gebied, Michael Mendoza, M Mitchell Niemeyer, One Too Many, Grandmaster Issy, MCG en Glenn Helder on Percussion. Oké, okay, ik zie Michael Mendoza staan, maar die is van de week getrouwd uh, met Kim Veenstra. Dus die is uh, eventjes niet is op goed is is dus die is niet. Uh, op huwelijksreizen. Is, die, is die is goed bezig. Ja, of niet. Ik zou lekker eventjes uh, van tussen gaan in uh, huwelijksreizen. Ja, ik zou er even van tussen gaan het van nemen. Ja, dacht het wel. Gewoon, ja. <laughs> Gewoon even genieten van de Witte Bruisdagen. is Kim, Kim Veenstra is, weet je. Ja, je weet toch. Hé, <laughs> hey, zometeen jouw set. Wat kunnen we verwachten? Even kort. Uh, een nieuwe plaat van mij... Een nieuwe plaat Geen oh. remix Een hele nieuwe eigen productie Exclusief hier natuurlijk Wij zie het op ZFM Zandvoort Een Antwoord. hele leuke remix van uh, Met het Sam, met, uh, Van uh, Scotty Let the beat hit him Oké okay. Maar tot zover Zometeen zien we jullie jou terug Jullie zullen het horen We gaan nu eerst nog even naar Lazy J After Dark <middels>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 Iran wil voor 2020 een bemande ruimtevlucht uitvoeren. Om dat te realiseren versnelt het land zijn ruimtevaartprogramma met vijf jaar. Dat heeft president Ahmadinejad in Teheran gezegd. Het versnellen van het ruimtevaartprogramma is volgens hem een reactie op de nieuwe VN-resoluties die tegen Iran zijn gericht. Het Westen vreest dat het ruimtevaartprogramma een dekmantel is om kernwapens te testen. Iran ontkent dat. Bij Zandvoort is vanmiddag een Duits meisje van 17 in zee verdronken. Ze was door de sterke stroming in moeilijkheden geraakt. Omstanders haalden haar uit het water en de reddingsbrigade wist haar te reanimeren. Maar ze is later in het ziekenhuis toch overleden. De reddingsbrigade haalde ook een Duitse man uit zee. Hij ligt gewond in een ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. Het brand- en gasalarm van de Deepwater Horizon in de Golf van Mexico... was al zeker een jaar voor de explosies gedeeltelijk uitgeschakeld.